Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De burgemeester van Leiden heeft een noodverordering ingesteld rond de bibliotheek. Vanwege de Pride in Leiden leest een drag queen voor aan kinderen in de biep. Online reageerden mensen daar fel op. Onder meer FVD-Kamerlid Van Meijeren kondigde aan te gaan demonstreren. Anderen lieten daarop weten met een tegendemonstratie te komen. De noodverordering geldt tot één uur vanmiddag. Mensen van wie gedacht wordt dat ze de openbare orde willen verstoren, worden geweerd. Na een succesvolle maanlanding heeft India nu ook een ruimtesonde gelanceerd naar de zon. De onbemande raket is de komende vier maanden onderweg... om uiteindelijk op zo'n 150 kilometer van de zon te komen. Het is de eerste missie van India om de zon te bestuderen. Het ruimtevaartuig zal zonnewinden en zonneactiviteit gaan observeren... om de invloed ervan op de aarde beter te begrijpen... Als de missie slaagt zou het de eerste keer zijn dat een Aziatisch land dat lukt. Europese en Amerikaanse ruimtevaartorganisaties stuurden eerder al zondes naar de zon. In de Zuid-Chinese provincie Guangdong en de aangrenzende metropool Hongkong is zeker één dode gevallen en ruim 50 mensen gewond geraakt vanwege orkaan Saola. Dat melden de lokale autoriteiten. De orkaan kwam vanochtend aan land in het dichtbevolkte gebied... en uit voorzorg werden honderden vluchten geannuleerd... en bijna 900.000 mensen werden geëvacueerd. Miljoenen steden Shenzhen, Macau en Hongkong... hadden te maken met zware windstoten en hevige regenval. Maar de schade lijkt vooralsnog mee te vallen. Het weer hier en daar kans op mist. In de loop van de dag wordt het zonnig... met ook stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden... Morgen vrij veel bewolking en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat Wiede tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A9 richting Diemen. De weg is daar helemaal dicht tussen Bad Hoefendorp en Knopend Holendrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Is de zomer van ZFM. Met, met nu Oud-Zandvoort. Wanneer het lekker is, is de natuur in blijde lach. Atlas, strooien, hoed en maar haar kusje voor de dag. De meisjes maken stijve pap in de haar. De jongens koppen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Op 5 uur morgen. Ze gaan naar het en pa, die je Mama zegt dat er man en oude zij ze is. En dan moet zij kind de kinderzee is hier zo fris. Ze maakt het deel, bevreesd is weer haar vaaier opgewond. Maar God roept zich eerst, de zee zit in me nog, we gaan naar zon. We zee, hij staat met dames en heren, goedemiddag Zondvoort welkom terug bij het uh, programma ZFM Oud Zondvoort vandaag hebben we Ankie Joustra en Volker Bloemen en het woord is aan Ankie Joustra dankjewel uh, Cor, Cor doet uh, techniek vandaag, fijn dat je weer in het land bent Cor, dat we je vertrouwde stem en je vertrouwde muziek altijd goed geselecteerde muziek uh, kunnen beluisteren tijdens dit programma, zoals Cor al zei, uh, mijn gast aan tafel is Volker Bloemen en Volker we hadden het net even over, uh, ja, je weet zoveel van Zandvoort en je, je interesseert je zo voor de geschiedenis van Zandvoort. Ben je een Zandvoorter? Nee, ik, ik kom uh, oorspronkelijk uit uh, Zwolle, daar ben ik geboren. En vanuit Zwolle zijn, uh, zijn we verhuisd naar een muiden. En uh, op een gegeven moment uh, leerde ik een uh, leuke dame kennen, die kwam uit Zandvoort. Die leerde ik kennen in Haarlem. En via Haarlem, heemsteden zijn we in Zandvoort terechtgekomen. En je werkt dus nu al, begreep ik net, al een lange tijd voor de gemeente Zandvoort. Nou, toen ik hier kwam wonen leerde ik de zoon van Jan Termis, Frank Termis, kennen. En Frank was toen de tijd actief bij de Partij van de Arbeid. En die vroeg aan mij of ik belangstelling had voor de gemeenteraad. Toen ben ik in, kijk, in 1986 in de gemeenteraad terechtgekomen. ...tot 1990... ...en daarna ben ik bij de gemeente gaan werken. Dus in ieder geval... Ja, je bent getrouwd met een Zandvoortse. En uh, ik begreep ook dat je woont uh, nu in het huis waar zij geboren is. Dus ja, dat, dat is wel echt uh, terug naar je wortels. hè? Back to your roots. Nou ja, niet voor mij, wel voor haar. Ja, voor haar. Nee, dat begrijp ik. Goed, het onderwerp, dames en heren, dat wij vanavond, van, vanmiddag uh, bij de kop pakken, dat is... De stations van Zandvoort, de spoorlijn, dat heeft al een hele lange geschiedenis, dat heb jij behoorlijk in verdiept. Er werd net bij de, toen ik even mocht inbreken in het programma Goedemorgen Zandvoort om dit onderwerp aan te kondigen, toen werd gezegd, oh Volkert, is Volkert niet met een boek bezig? Wil of kan je daar al iets meer over vertellen, of zeg je nou dat is nog te prematuur? Nou de, zeg maar afgelopen weekend, uh, ik, de, ik schrijf en Iris Roest, de uh, bekende uh, vormgeefster, die geeft het boek vorm. Iris en ik hebben afgelopen weekend, het hele weekend doorgewerkt. En afgelopen zondagavond om uh, tien uur stuurde zij mij het eerste zeg maar, concept op waar, uh, zeg maar, van het boek. Nou, dat boek gaan we nu uh, zeg maar de komende twee weken nog eens een keer lezen. Want nou, ik ben alweer een aantal fouten tegengekomen. Die moeten eruit. En dan uh, gaat Iris uh, zeg maar de verbeteringen aanbrengen in de eerste weken van uh, oktober. En dan uh, medio oktober gaat het boek naar de drukker. En in het weekend dat Sinterklaas komt uh, wordt het boek gepresenteerd. En dat boek gaat over? 1850-1950. In, zeg maar, dat is de basis van het verhaal. Uh, sommige verhalen lopen door bijvoorbeeld tot het jaar 2000. Maar in principe, het alle hoofdstukken die gaan over die periode. Nou, we zijn zeer benieuwd, want ik heb je al een paar keer hier aan tafel gehad. En je weet altijd boeiend te vertellen. Dus als je boek uh, ook zo geschreven is, nou dan kijk ik er met belangstelling naar uit. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. We hebben het over de, over de stations en over de spoorlijn. Uh, hoe is dat begonnen in Zandvoort? Dus het spoor? Ja? Uh, het spoor. Dat uh, was, was zeg maar de lijn naar Haarlem Zandvoort. Die is uh, zeg maar eind 1880 zijn ze begonnen met het. Uh, het aanleggen van het spoor... en het bouwen van de stations. Eind 1870. Nee, want de trein ging rijden in 1881. Ja... Dus 1880 zijn ze begonnen. Oh. En in 1881 was het weer klaar. Ik interpreteer eind jaren 80 de 80-jaren. Sorry, nee. fout van mij, want ik dacht wel ja. dat, dat kan niet. Goed. Nee, het was, zeg maar, er, was een, er waren een aantal mensen die uh, hadden een plan om een uh, trein aan te leggen. En dat dateerde al een aantal jaren daarvoor. Maar het was ontzettend moeilijk om uh, de financiering rond te krijgen, want je moest toen de tijd uh, uh, voldoen aan allerlei eisen. En die eisen golden eigenlijk voor de hoofdspoorwegen. En uh, de, spoorweg, uh, de spoorwegwet veranderde eind, uh, zeg maar, begin uh, 1870. Tussen 1870 en 1880 zijn de veranderingen opgetreden. En toen werd het dus mogelijk om met minder eisen een spoorlijn aan te leggen. Een, ja, die, een simpelere spoor. Zeg maar een simpeler spoor en dat was ook goedkoper. En toen werd het ook financieel mogelijk om die spoorlijn aan te leggen. Maar die spoorlijn maakte onderdeel uit van een veel groter plan. Dat was uh, een, aant, zeg maar een bankiersfamilie uit Amsterdam had het plan opgevat om in Zandvoort, ten noorden van het dorp, een hele nieuwe badplaats te gaan bouwen. En die spoorlijn was eigenlijk bedoeld om die badplaats te ontsluiten. We gaan uh, even naar de muziek hoor, want jij hebt daar een, uh, iets moois voor dan... Uh... Stoppen we eventjes hier en dan gaan we naar een muziekje luisteren. was uit 1931, Jack Hilton I want with you on the choo-choo nou je hoort er echt de trein hè? en dat is nog de ouderwetse trein die niet uh, geëlektrificeerd is ja dan zeg ik het fout Goedemiddag luisteraars, u bent terug bij het uh, programma ZFM Oud-Zandvoort. Ik ben heel blij dat u allemaal weer naar ons luistert. Ik heb ook begrepen dat er ook mensen in het buitenland naar ons luisteren. Van harte welkom in dit programma waar ik een interview heb met Volkert Bloemen. Volkert die al uh, heel lang geïnteresseerd is in de geschiedenis van Zandvoort. En het, vandaag hebben we het over de aanleg van de spoorweg uh, en dus dat shots. We waren gebleven dat er dus een aantal heren geld bij elkaar hadden gesprokkeld. Ik heb vergeten dat het via aandelen ging. Hè? Aandelen werden op ja, zijn op een gegeven moment aandelen uitgegeven, maar het beginkapitaal was het kapitaal van een aantal rijke, zeg maar van oorsprong uh, Duitse Joden. En uh, die hebben een deel van het kapitaal, in, uh, nadat de trein uh, ging rijden, hebben ze uitgegeven. Uh, middels aandelen. En daar hebben ze toch eigenlijk wat uh, geld mee kunnen verdienen. Want uh, al kort nadat uh, de trein ging rijden in, uh, in juni of juli uh, 1881 uh, zijn, die uit, zijn die aandelen uitgegeven en uh, die aandelen die gingen uh, uh, als een raket omhoog op de beurs in Amsterdam. En dat nou, zijn toen uh, mensen die hebben zeg maar op basis van speculatie waarschijnlijk uh, redelijk uh, geld verdiend. 3 juni 1981 werd uh, het station, uh, dus ook de, de lijn, uh, geopend. Waar, waar, waar stond dat? Want je zei, uh, de heren hadden grote plannen met Zandvoort. Want ze wilden dus een nieuwe badplaats. Hè? Het station heette ook Zandvoort Bad. Uh, Vertel daar eens wat meer over. Nou, ze, niet alleen dat ze dus de trein aanlegden, maar ze hadden ook een uh, bouwgrondonderneming uh, uh, georganiseerd. En die kocht een strook grond langs de kust. Dat liep zeg maar vanaf de zeestraat tot aan het begin van het circuit. En uh, halverwege die strook grond, dus ter hoogte van de Van Lennepweg van Alvenstraat, Daar uh, werd het station uh, gebouwd. En niet alleen een station, maar er kwam ook een gasfabriek bij het station. En, en daar werd de passage gebouwd, of zeg maar de toegang naar het koerhuis vanaf het station. En uh, nou, al die werkzaamheden waren al heel voorspoedig, uh, voordelen voorspoedig, want in 1881 toen die trein ging rijden, waren die, de passage en het koerhuis waren al klaar. En uh, de bedoeling was om, uh, zeg maar, die hele strook, volgens een bepaald plan, een bepaald stedenbouwkundig plan, te gaan bebouwen. Maar al vrij snel, zeg maar in 1883, 1884, nou, zat een economie behoorlijk tegen. En nou, dat resulteerde erin dat zeg maar, de gewenste ontwikkeling en de snelheid daarvan... Nou, die bleven achter bij de verwachtingen. Ja, dat plan, dat, dat, dat kan je nog in boeken terugvinden... He, dan, ik heb nog thuis ook zo'n boekje met zo'n uitklapplaat en daar zie je dan het oorspronkelijke plan dat ze uh, wilden bouwen. Maar waarom kochten ze daar een strook grond uh, ten noorden van de Zeestraat? Nou, waarom ze die strook grond hebben gekocht, uh, dat, dat, dat weet ik niet. Maar ze hadden uh, motieven om, uh, om, om dat te doen. En uh, met name waren die waarschijnlijk ingegeven dat ze hadden de, de, de gedachte dat ze daar veel geld aan zouden kunnen verdienen. Dus uh, ja, het is natuurlijk zo dat uh, die locatie, een de trein vanuit Amsterdam en Haarlem... Uh, ...die kon voorzien uh, in een behoorlijk achterland. Mensen uit Amsterdam en uit Haarlem konden met de trein daar naar het strand. Uh, dat begon ook steeds meer te leven. Uh, het idee van uh, een dagje uit naar het strand, ja, dat was een, een, een, begon een uitje te worden. Dat was eigenlijk voor die tijd niet het geval. Uh, steeds meer mensen gingen in die periode naar buiten. Onder andere naar het strand. En ook uh, onder invloed van uh, ja, de, de tijd dat uh, zeewater heilzaam was. Hoewel als je foto's ziet, dan zijn de mensen allemaal nog statig in het zwart op zo'n zondags. Met een hoedje op en de mannen ook met een hoed en een pak met vest. Dus uh, echt, uh, ja ze zaten wel op het strand, maar dan zat je echt te kijken. De, de... ja, maar er is, er is denk ik een verschil, want je had in de, in de hotels uh, die er al waren in Zandvoort en die, die er steeds meer bijgebouwd werden, daar kon je zeebaden nemen. Dus dan had je een bad met zout water uit zee. En dat uh, zou een heilzame werking hebben. Uh, maar in zee gaan, dat, werd, ja, dat vond men toch nog een beetje gevaarlijk. En dat kon eigenlijk ook alleen maar met behulp van een badman en badvrouw. En een badkoets. En je, en je moest uh, daar naartoe met een badkoets. Je kon niet zo je kleren uittrekken en het water inlopen wat wij uh, nu doen. Dat kon, uh, dat, zeg maar, dat kon niet uh, op een gedeelte van het strand. Uh, 400 meter ten noorden en 600 meter ten zuiden van paal 66. Dat was het uh, strand van de gemeente. Dat had de gemeente gehuurd. Zeg maar ten noorden daarvan en ten zuiden daarvan, daar nou kon je doen later wat je wilde, er was geen toezicht en er golden ook geen regels. Maar zeg maar ten noorden en ten zuiden van paal 66, dat was eigenlijk het strand waar je naartoe moest. Maar ja, het Koerhaus, dat uh, bood natuurlijk ook, uh, Ja, dat, dat naam zegt het al, uh, dat men daar kon kuren. Hè? Dat uh, ja. Dus daar kwamen toch uh, niet de dagjesmensen op af. Nee, maar de dagjesmensen kwamen ook niet zeg maar op het moment dat de trein hier reed. Uh, je kreeg, uh, zeg maar, nadat de trein uh, was aangelegd, kreeg je badinrichting in Zandvoort. Dus je had de uh, badinrichting van uh, de Zandvoortse Hotelmaatschappij uh, waar het koerhaus onder andere aan toe behoorde. Je had uh, uh, in het zuiden had je onder andere bad, bij het Badhuis van Wien Vermogen. Daar mocht men gebruik maken van het strand. Die hadden ook een, st een stuk van het strand gehuurd. Je had het uh, Groot Badhuis, die had een, uh, een strook strand. En je had hier, uh, zeg maar, pal voor het dorp. Daar had je van... Kaufman. Man, ja, Kaufman. eerst, dacht, ja, Kau hij heette Kaufman. Kaufman maar hij, hij noemde zich Von Kaufman. Kaufman, want dat sloeg beter aan bij de, de Duits. Duitse gasten. <laughs> ja. ja, da daar had je dus een aantal badinrichtingen. Daar was gekregen. badinrichting Neptunus. Voor, ja, dat, uh, later het door, het, door, uh, Hotel d'Orange. Ja, toen Hotel d'Orange, dus toen het verkocht werd door Kaufman aan, uh, aan een exploitatiemaatschappij, kreeg je daar die badinrichting. Maar wat ik dacht, maar uh, dat is mijn inschatting dat die rijke mensen zich eigenlijk niet wilden mengen, een ander publiek wilden eh, dan ja, in het Zandvoort. Want dat was toen nog een heel klein dorp, eh, geen riolering, geen water, een ja, paar pompen. Eh, dus ze wilden eigenlijk die mensen buiten het dorp eh, hebben. Vandaar ook dat initiatief om daar een heel groot... Ja, Bad Zandvoort te realiseren Ja maar ik denk dat, dat, je, niet, dat je dat niet zo moet bekijken ik denk, Het is natuurlijk zo geweest Dat men werkte Zes dagen in de week En men had één dag vrij uh, De mensen die in Zandvoort vertoefden Dat waren hoofdzakelijk mensen Die in de hotels uh, verbleven Of in huizen hier uh, huurden of, of lieten bouwen En dan drie maanden in Zandvoort verbleven Dus die hadden sowieso zes dagen in de week Van niemand last Dan was het strand voor hun en ja, in toenemende mate na de komst van de, van de trein, maar in veel grotere mate met de komst van de tram, zo rond in 1899 is die aangelegd en die is daarna een aantal jaren later verbonden met Amsterdam, toen kreeg je zeg maar het, het dagpubliek wat kwam. En ja, na de komst van de tram uh, uh, zeggen mensen ook een halve dag vrij op zaterdag. Dus uh, de, het inkomen van mensen verbeterde, dus de bestedingsmogelijkheden werden groter, waardoor mensen verder konden dan Haarlem of Amsterdam en gingen met de tram of met de trein naar Zandvoort. Ja. Toen kreeg je een hele andere situatie. Dus toen, kreeg, toen begon de discussie al. Welk publiek, op welk publiek moet Zandvoort zich richten? Zijn dat de keurige hotelgasten? Of moeten we het hebben van de dagjesmensen? Ja, die discussie die uh, wordt nog steeds gevoerd. En uh, althans uh, in de tijd dat ik ook in de raad heb gezeten. Dan uh, met jou trouwens nog was dat <lacht> ook al iedere keer hè, een uh, discussie. We gaan weer even naar de muziek luisteren. Nou, ik had eigenlijk een vraag. aan, ah. uh, Want ik zit natuurlijk mee te luisteren als, uh, als, als, als gast eigenlijk. Maar uh, Volkert, je zei net van dat de gemeente had uh, bij paal 69 zoveel meter Noord en Zuid uh, een stuk grond gehuurd. Maar van wie dan? Van het Rijk. Dus het strand is helemaal niet van Zandvoort. Nou ja, dat, je hebt het over een periode van, wat is dat, 130, 140 jaar geleden. Toen de tijd was het Rijk degene die die grond beerde en daar de eigenaar van was. En het Rijk begon dus strand te verhuren, onder andere ook in Scheveningen, maar ook in Zandvoort. Ja. En in 1876 was dat volgens mij precies. Uh, kreeg Zandvoort de gelegenheid om dus uh, zo'n duizend meter uh, strand te huren en dat is in de loop der jaren is dat verder uitgebreid, maar daarmee begon zeg maar de gemeentelijke invloed op de strandexploitatie. Ja, nou, ik vraag dat omdat ik een document gevonden heb uit de jaren vijftig waaruit blijkt dat het strand van het domein is en dat de gemeente Zandvoort het strand huurt van het domeinen. Maar van wie zijn de domeinen dan? Die zijn van het rijk. Nou, precies. Dus het was een afdeling van. Het, het is dus in principe het Rijk, maar de afdeling Domeinen zal het ongetwijfeld dan verhuurd hebben. Ja. We gaan even terug naar de stations. Naar de muziek. Want, oh, we gingen naar de muziek. Nou, dan gaan we even naar de Muziek. Het is lekker weer, ik neem de eerste trein aan Zandvoort Dat lijkt me geen gek idee, zo'n dagje Zandvoort de zee Ik laat me vandaag, een keertje openbaar vervoeren Want ik moet er eens uit, een beetje zon op mijn huid En dat was Willem Duin. Met Ik neem de eerste trein naar Zandvoort, waar we heel toepasselijk in het programma BB bezig zijn, dankie. Ja. We hebben het over de eerste trein, maar dan de allereerste trein. Die op 3 juni 1981 reed. Na een aantal proefritten, uiteraard. En dan kwamen ze dus in het station Zandvoort-Bad. Volkert, mijn gast aan tafel. Welkom terug, luisteraars. Volkert, dat station, daar zijn allerlei anekdotes over. Hè? Dat houten gebouw wat daar stond. Ja, de, de, zeg maar, de eerste keer dat ik me met dit onderwerp bezig hield, las ik dat het station ooit afkomstig zou zijn geweest uit Brussel van een wereldtentoonstelling ja, en ik uh, las een verhaal dat het afkomstig zou zijn van oorspronkelijk van een landbouwtentoonstelling in Arnhem maar in ieder geval op een gegeven moment waren de bronnen het erover eens dat uh, in Leiden de daarna is gebruikt als uh, een studentensociëteit en dat het vanuit Leiden uh, naar Zandvoort is uh, gebracht en daar opnieuw is opgebouwd en dat dat het eerste station in goed is. Zandvoort bad. Bad, ja, ja dat he, heel lang heeft het Zandvoortbad uh, geheten. Want dat weet ik nog uit mijn jeugd dat het heette uh, Zandvoortbad. Maar dat, toen was dat niet meer het station daar op de bij de Van Lennevech. Hoe is het verder gegaan met het spoor en met, met de stations? En, uh, er is ook nog een mooi verhaal over meneer Borski. Kan je er ook wat over vertellen? Nou, zeg maar, de, de, degene die de leiding had over de aanleg van de, van de trein... dat was de ingenieur Kuinders. Die had ook de concessie om die lijn te mogen aanleggen. Ja, die begon daar al mee voor 1880, en die moest daarvoor natuurlijk grond hebben, want die trein die moest uh, ja, door eigendommen van anderen of over eigendommen van anderen lopen. Ja, hij was in staat om dat redelijk goed te organiseren, zeg maar ten westen uh, van Zand, of ten, westen van, of ten oosten van, of ten westen van Haarlem. Daar kon hij vrij gemakkelijk uh, kon hij daar grond uh, aanschaffen. In Zandvoort gaf dat ook geen probleem, want die, al die grond was uh, in eigendom bij de Vavauzje. En die zag er natuurlijk wel heil in dat Zandvoort een badplaats zou worden. Daarmee zou de grond uh, duurder worden en daarmee zou hij uh, geld kunnen verdienen. Echter uh, tussengedeelte, dan hebben we het over het Middenduin en uh, de landgoederen bij Overveen. Uh, die waren in eigendom bij de heer Borski. En de heer Borski zag er helemaal niets in, want die had het idee dat uh, zo'n rust... In gevaar zou komen. Dus die heeft uitvoerig met Kuinders onderhandeld over het tracé. En dat resulteerde erin dat het tracé naar het noorden werd aangelegd. Want Kuinders wilden natuurlijk zo min mogelijk grondverzet. Maar Borski wilde die trein zo ver mogelijk van zijn huizen. Nou, dat heeft geresulteerd in het tracé wat we eigenlijk nu nog kennen. En, uh, nou, Borski heeft. Uh, Volgens, volgens de verhalen een aantal uh, uh, weddenschappen ook afgesloten met Kuinders. Maar hij bedoelde onder andere dat hij vanuit het landgoed Belvedere, dat meteen grenst uh, ten zuiden van het uh, station Overveen, dat de mensen die eigenaar zouden zijn van Belvedere altijd een eigen toegang zouden krijgen naar de trein. Tenminste het station in Overveen. Ja. En daarnaast uh, is ook een verhaal um, ...dat er een weddenschap zou zijn dat uh, Borski, die had dus daar heel veel grond... ...en er werd onder andere bij de zanderijvaart uh, grond afgevaar, afgegraven om in Haarlem de grachten te dempen. En uh, er zou een weddenschap zijn tussen Kuiners en Borski dat wie het eerst uh, zeg maar bij de plek uh, zou zijn... Uh, ...waar nu de trein uh, over die zanderijvaart gaat... Uh, ...wie daar het als eerste uh, zou zijn, zou dan de brug betalen... Nou, in 1881 bestond die brug nog helemaal niet. Uh, uit de rekeningen blijkt dat, uh, dat Kuinders uh, uh, die, uh, die spoorwegbrug moest betalen. Dus je mag, als dat uh, verhaal klopt, dan heeft Kuinders de weddenschap dus toen de tijd verloren. Maar hoe kwam de trein dan van Haarlem naar Zandvoort als die brug er nog niet was? Die, in eerste instantie lag de hels gewoon over het duin. Dus toen ze daar verder gingen graven, ja, moest er een brug komen. Dus in 1882 meen ik, is die brug aangelegd. Ja, vandaar de naam Zanderijvaart. Ik heb dat eigenlijk nooit zo begrepen. Maar ja, dat, dat was de zandwinning dus. Ja, vandaar zeg maar, die vaart. Uh, sloot aan uh, op het water richting Haarlem. Dus daar uh, werd het zand ontgraven in, uh, in uh, zandschepen gebracht. En vervolgens verder gebracht, onder andere naar Haarlem. waar dan uh, de grachten werden gedempt. Nou, zo zie je. Mensen is nooit te oud om te leren. Goed, we hebben dat station. Uh, het, het plan wat ze hadden om daar een, een nieuwe badplaats te bouwen, dat uh, ging door de economische omstandigheden niet helemaal door. Er werd wel wat gebouwd. We hebben ja. al genoemd uh, het Koerhaus, de Passage, dat was klaar als de treinen er was. Er werden ook een paar hotels gebouwd, geloof ik. Klopt. Uh, Hotel Ocean, Belvedere, geloof ik. Maar goed, die, die ontwikkeling die stagneerde. En eigenlijk heeft die ontwikkeling een jaar of tien gestagneerd. Uh, zeg maar de exploitatie van de treinlijn uh, bleef ook achter bij de verwachtingen. Alleen in 1881 was het uh, financieel resultaat dusdanig dat men heel uh, erg hoopvol was gestemd. Uh, de resultaten lagen boven de verwachtingen. Alleen in de jaren daarna werd het minder. Je had ook een periode dat er hier in Zandvoort een uh, besmettelijke ziekte de eerste een de roodvonkepidemie. Uh, er waren periodes van heel slecht weer. Uh, dus uiteindelijk hebben ze besloten, de, de maatschappij die de trein exploiteerde, besloten om de exploitatie over te dragen aan de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij in 1889. Waardoor eigenlijk de bemoeienis van de oorspronkelijke initiatiefnemers daarmee afnam. En dat waren de heren Elsbacher en Kuine. Waar, uh, of de Kuine was dan de... Directeur de directeur van de spoorwegmaatschappij. Ja, ja en Elsbacher en, en nog een aantal uh, financiers, uh, die waren zeg maar de, de aandeelhouders. Cor, jij hebt nog een muziekje voor ons. Ja. Ik zie je zo. Knegending, knegending, knegending, knegending, knegending. Knegending, knegending, knegending, knegending, knegending. Een kilometer spoor schiet onder mij door. Ik ben op weg naar jou. Want ik ben weg van jou. De valochtend vertrokken in de duwte na de nacht.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 Ik ook de tweede klas, heeft de hele bank voor mij alleen. De conducteur komt langs de jonge van de bank, hij vraagt mijn kaart, waar ga je heen? Nou ik ga naar mijn lief toe, is dit de goede trein? Hij zegt het staat niet op je kaart, maar ik weet waar jij moet zijn. Kedekedeng, kedekedeng, kedekedeng, kedekedeng. Op plaatsen waar ik nooit ben geweest Er allemaal daar roept een juffrouw Toch idee? Ik heb wel dorst, toch zeg ik nee Want de trein minder vaart terwijl mijn hart steeds sneller gaat Kijk uit het raam, om te zien of zij daar staat Knegering, knegering, knegering, Krijg ik ding.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 Kreeg er één, kreeg er één, kreeg er één, kreeg er Kreeg kreeg kreeg kreeg kreeg En ik blijf bij jou slapen, jij moet blijven en s'nachts. Was, uh, Guus is in vergrond met het nummer per spoor, oftewel kedekereng. Dat is een heel bekend nummer en daar hoor je ook uh, zo echt die, uh, die wielen in. Hè. Dat vond ik altijd zo fascinerend als je daar zo'n oude locomotief keek. Zo, uh, ja, zo die, die, die stangen die daar zo heen en weer uh, gingen. Goed, Luisteraars, welkom terug in het programma ZFM Oud-Zandvoort. En ik praat met Volkert Bloemen over de aanleg van de spoorlijn naar Haarlem van Haarlem naar Zandvoort. Het uh, oude station, daar hebben we het uitvoerig over gehad. En het plan om daar een nieuwe badplaats uh, te stichten, Bad Zandvoort. Maar het ging slechter. De maatschappij ging over in andere handen, Volkert. Daar zijn we gebleven. En... Nou, wat gebeurde er toen? Nou, toen de, dus de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij de exploitatie overnam, euh, hebben ze ook een, een, zeg maar een soort tussenstation euh, gebouwd. Als je, dus zeg maar bij de Verlengde haltestraat euh, hebben ze een perron aangelegd. Daar kon je instappen, uitstappen. En maar daar deden maar een beperkt aantal treinen vertrokken daar of euh, stopten daar. En er, er werden ook allemaal eisen gesteld... Euh, Bijvoorbeeld vrouwen die met visman naar Haarlem wilden of verder, die mochten daar niet instappen. Dus dat, dat, dat, er waren nogal wat beperkingen. En de accommodatie was heel karig. Nou, het gemeentebestuur en de gemeenteraad waren ervan overtuigd dat een, een goed station daar voor de ontwikkeling van Zandvoort van groot belang was. En uh, die hebben, toen heeft de gemeente eigenlijk op, uh, op eigen initiatief daar een soort station uh, gebouwd. Dus het, je had daar een perron en naast het perron uh, aan de Verlengde Halterstraat werd een nieuw gebouw neergezet. Dat was in 1890. En uh, dat werd het gemeentelijke station genoemd. En dat heeft maar heel kort bestaan omdat uh, nou, de kosten waren vrij hoog. En men had gerekend op inkomsten uit de verhuur van de buffetten en dergelijke. Nou, de verhuur, dat ging helemaal niet. Uh, dus ja, de, explo de exploitatiekosten waren vrij hoog. Dus dat heeft maar uh, kort bestaan tot ik meen, uh, 1895, 1896. En toen is dat gebouw verkocht. Maar de bedoeling was om daar dus uh, ook, uh, uh, zeg maar, een, een, een, een omnibus te laten rijden om de mensen van het spoor te brengen naar bijvoorbeeld het Groot Badhuis of naar nou het Hotel Orange. Nou, daarvoor moesten de, de, de, de wegen moesten bestraat worden, de wegen moesten voorzien worden van uh, licht. Nou, dat waren allemaal plannen een gedeeltelijk is dat ook uitgevoerd. Om die bus heeft nooit gereden. Die had, voorheen had je zeg maar, van station Bad Zandvoort een paardentram naar het Groot Nou die, die lijn kwam te vervallen. Dus ja, het was toch wel noodzakelijk om vanaf dat station vervoer te hebben naar de, naar de hotels. Nou, dat is er dus nooit gekomen. En ja, en het station heeft ook maar een paar jaar dienst gedaan. En daar dankt de Haltestraat zijn naam aan. De, de, halte de Halte van de verlengde Haltestraat, de, de, ja, de, ja, ja. de, de Haltestraat. Ja. Nou, wat ging er toen gebeuren? Want? Nou, het station Bad Zandvoort was er nog, maar de aansluiting naar het dorp, dat, dat, dat lukte niet echt. Wat waren de volgende stappen? Nou, je kreeg zeg maar vanaf rond 1895 een enorme ontwikkeling in Zandvoort. De economie zat mee. In 1899 begon de tram te rijden. Eerst naar Haarlem en later naar Amsterdam. Het uh, uh, besteedbaar inkomen van mensen werd uh, groter. Men kreeg uh, meer tijd, meer uh, dus men werkte, we begonnen minder te werken. Nou, dat resulteerde dat er in Zandvoort een geweldige economische ontwikkeling uh, plaatsvond. Uh, je zag bijvoorbeeld ook dat in de Haarlemestraat uh, werd uh, tussen 1895 en 1900 uh, heel veel huizen gebouwd. En dat zag je elders in het dorp ook. En uh, ja, de tram uh, werd een geduchte concurrent van de trein. Dus de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij zag ook in dat ze wat moesten gaan doen. Want ja, dat station daar ver noord van het dorp. Ja, dat was, dat was dus niet echt uh, een, een goede plek. En uh, zeg maar begin 1900 ontstond er een plan om een nieuw station in Zandvoort te gaan bouwen. En uh, met dat nieuwe station zijn ze begonnen te bouwen in 1907. Daar hebben ze een aantal jaren over gedaan. En op 1 april 1999 is dat nieuwe station, wat we nu nog kennen, in gebruik genomen. En is toen dat oude station gesloten? Of is dat, uh, oude station? ging de trein nog door? Was het een tussenhalte? Nou, de trams, of de tram, de, de rails bleven liggen. Want uh, het station is gesloopt. En zeg maar, de, de, de baan uh, heeft nog uh, heel lang gelegen. Zeg maar, Park Duinwijk. Uh, daar is er, zeg maar in, vanuit het stedenbouwkundig perspectief heeft men uh, de lijn waar de, waar de spoor gelegen heeft men met de bebouwing uh, gevolgd en die lijn uh, heeft al nog lang gelegen onder andere bij het vuillaatstation en kolen uh, vroeger uh, kan ik me herinneren dat er allemaal kolenschuren waren daar beneden in dat, uh, in dat dal als je de je hebt nog die schuinte die je naar beneden kan, ja. zo Park Duinwijk in. En dan had je daar de, de velden van Zandvoort mee, maar als je links, dan had je er allemaal kolen schuren. Kan jij dat nog... Ik weet niet, ik ben ik nooit in Zandvoort geweest. Maar oh. ik kan me voorstellen dat als je een uh, stoomlocomotief hebt die uh, steenkool gebruikt uh, om... Uh, om uh, van e om een trein van energie te voorzien, dat je daar een kolenopslag plaatst hebt. Ja, maar buiten dat waren er ook de Zandvoortse kolenboeren die daar... Uh, ja, die, die kolen werden kennelijk met de trein uh, aangevoerd. Tenminste, dat is wat ik mij kan ja, herinneren. Kan Als er iemand gaan. van de luisteraars is die denkt dat ik het fout heb... Cor, wat is ons nummer? Want dat heb ik nog niet gemeld. Van de telefoon. Ons telefoonnummer. Van de telefoon hier. Dat is... Uh... 5730393. 5730393. Nou, 571 waarschijnlijk, hè? 57030393. Oh, Goed, uh, het nieuwe station. Want dat is een, een prachtig station. In welke stijl is dat en door wie is dat uh, ontworpen? Nou, de, niemand weet precies wie het, wie het heeft ontworpen. Uh, je hebt een aantal voorbeelden van stations. Uh, Haarlem, Amersfoort, die ongeveer in dezelfde stijl gaan gebouwd waarvan men weet wie dat heeft ont, uh, ontworpen. Ik maak het dan. Maar ik vermoed dat uh, uh, een, uh, een uh, technische, technische man van de spoorwegen die ook met die architect heeft gewerkt aan die andere stations, dat die het station in Zandvoort heeft uh, getekend. Ja. Maar het is wel een heel bijzonder station. Want het is wel helemaal op Zandvoort geënt. Als je de details ziet. Kan je daar wat van noemen? Want ik zal je vertellen toen ik het voor het eerst over las. Ben ik ook eens pas in die hal gaan rondkijken. Want de meeste mensen. Nou ja. Is een blik vroeger op het loket. En nu op de trap of de lift. Om de ja. reden te komen. Maar nou, het, het, heeft, het is voorzien van allerlei versierselen. Die te maken hebben met Zandvoort. Uh, binnen in de hal heb je dat. Maar je hebt ook buiten aan de voorkant heb je een aantal zaken. Uh, wa waaraan je kan zien dat het geïnspireerd is op de locaties antwoord. We hebben een beller uh, uh, volkert, Dus daar gaan we even naar luisteren. Oh, opgehangen. Ja. ja. Nou, dat is jammer. Want ik heb net een koptelefoon. Dus als u uw verhaal nog kwijt wilt. Dan kunt u nog weer even terugbellen. Dank u wel. Sorry. Uh, uh, allemaal Zandvoortse details in het station. Zoals? Nou, dat weet ik niet precies. Uh, ik, heb, uh, ik heb er ook rondgelopen, omdat me dat ook nooit was opgevallen. Maar je ziet, je ziet... Ja. Uh, daar gaan we weer. Ja, daar gaan we weer. Wie heb ik in de uitzending. Okay, we gaan even kijken of we hier kunnen, kunnen doorbreken, Moment. <kwijnt> Goedemiddag, met Ankie Joustra. Hey, Ankie met John Dietz. Ja, hi. Je hebt helemaal gelijk. Naast het station had je een afgang waar je lopend, of met de fiets naar beneden kon. Ja, die is er nu dan, nog, hè. Maar, ja, ja. Dan, liep je, dan kwam je langs de schuren ja. en daartussen twee van die schuren kon je door. Dat was een, uh, dan ging je over de rails, wat was met hout opgevuld. En dan had je zo'n pad en dan ging je eigenlijk uh, links en uh, rechts had je dan uh, de voetbalvelden van uh, Zandvoortmeuwen. Ja. Links het hoofdveld en rechts het bijveld. Ja, maar... Uh, Waar de discussie over ging met Volkert. Oh, sorry, ik moet in de microfoon praten. Waar de discussie even over ging met Volkert was: was dat ten behoeve van de treinen, de, de kolen? Maar ik dacht dat er ook Zandvoortse kolenboeren daar hun opslag hadden. Ja, mogelijk dat het vroeger, uh, heel lang geleden met de, met de met stoomtreinen, nog wel voor de stoom. Maar later zaten gewoon de Zandvoortse kolenboeren daar. En kon je daar die grote, ja, die grote kolen halen. Niet die kleintjes, maar met name die grote werden daar ook aangevoerd. Precies. Met briketten. Ja, nou, dankjewel Jan, voor je aanvulling. <laughs> dag. Ja, veel plezier hebben. Dankjewel, dus in de dag. Met de snelheid naar Zandvoort Want daar woont mijn hart te dief Als je de klank van het strand hoort Dan denk ik aan mijn lief. Het was een lange eten zomer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 is hier de klank van het standbord? Ze kenden alles van de vissen, van de school en kabeljauw.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 Was. Dit was uh, Topstars met het nummer Met de sneltrein naar Zandvoort. En er zit een heel leuk zinnetje zit erin En dat is over dat meisje waar hij dan over zingt. En zij was een wonder in het pellen van garnalen uit de zee. Nou dan. Uh... En ik ben benieuwd wie dat is. Ja. Nou, als iemand weet uh, over wie dit liedje gaat... ...dan willen we dat natuurlijk weer graag weten. degene die binnenkort de kampioenschappen wint. Ja, ik wou net zeggen dat... Ja. Uh, de, hè, ...we hebben nu de Garnalepuil kampioenschappen... ...dus uh, de dame uit het liedje zal dan een uh, goede kans maken. Ja. Uh, wij waren bij het station dat nu op het... ...zoals het nu Stationsplein uh, staat. station dat uh, geopend werd in 1909... Nou, het, werd, ja, het, werd, het is in gebruik genomen in 1909 en ik heb nergens een uh, enige festiviteit of zo kunnen vinden van het openen van het station. Oh, wat grappig. Dus, uh, dat, dat vond ik ook een beetje wonderlijk. Maar zeg maar, ze hebben uh, voordat het station uh, officieel open ging, uh, uh, is men, uh, heeft, men, heeft men dus de oude stations gesloten. Dus het zand voor het bad werd gesloten. En het uh, station, uh, het paron van de gemeente, dus zeg maar. De, de, de halte werd ook gesloten uh, toen men klaar was met het aanleggen van het perron. Het perron wat we nu, zeg maar, wat we nu nog kennen, dat brede perron. En op dat perron werd uh, in uh, 1908 een uh, tijdelijk station in gebruik genomen. En dat heeft daar gestaan totdat het hoofdgebouw uh, wat we nu nog kennen klaar was. En uh, toen het hoofdgebouw klaar was, toen heeft men dat tijdelijk station weer afgebroken. Ik heb gelezen dat dat toen verkocht is aan een bedrijf in Beverwijk. Dat heeft daarna weer dienst gedaan als een timmerwerkplaats. En uh, na 1 april, uh, toen het station in gebruik was genomen, is men uh, gaan bouwen aan de overkapping. Dus die overkapping is uh, kort nadat het station in gebruik genomen is, is, is die overkapping aangebracht. Nou, die overkapping is in uh, de jaren. is dat. 10, 15 jaar geleden. Ja. is die overkapping uh, weer weggehaald. Ja. Uh, en uh, ik weet niet of het toen al een Rijksmonument was. maar in ieder geval het is nu een Rijksmonument, het station. Dus ik denk dat het toen nog geen monument was. En ik denk niet dat ze dan zo makkelijk die overkapping hadden weg kunnen halen. Nee. Nee, want uh, met Rijksmonumenten, ik weet het van de kerk, je hoeft uh, geen spijker te slaan of uh, je moet het aanvragen en maar wachten of het goedgekeurd wordt. Nou, ik, dus ik, het, vanuit mijn werk bij de gemeente heb ik toen uh, samen met mevrouw Nieuwenhuis uh, hebben we heel veel uh, tijd en energie gestopt om een lift in het station te krijgen. Uh, of mevrouw Nieuwenburg is het. En... Uh, nou, daar hebben we ook menig gesprek gehad met de Rijksdienst voor Monumenten. om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dat vergt. Ja, dat is op zich natuurlijk goed. Je moet, als je er dus zoiets wil maken, zoals een lift. moet je dat wel proberen om dat zo goed mogelijk in te passen. Ja, dat, dat zeker. Maar ja, dan zie je toch dat ja, zulke oude gebouwen. Uh, ...niet de moderne faciliteiten hebben... ...en dat het heel veel moeite kost... ...om, om dat in te, te passen. Het dat, uh, nou, dat dat, wordt, dat, dat, wordt natuurlijk monumentaal gebouwd... ...met trappen, dat was natuurlijk allemaal... ...ja... Uh, nee, maar er, worden... zaten, er zaten in het station zaten gigantische liften. Oh. Die Van oorsprong hebben daar heel veel... Hebben daar ...goederenliften in gezeten... ...maar ook om de bagage van treinreizigers... ...naar boven te brengen. Het was zelfs zo dat in, uh, mei 1912, dat er ook de douane hier in Zandvoort op een station zat. Dus mensen die uit Duitsland kwamen, hoefden bij de grens niet hun spullen in te klaren of te laten controleren. Dat gebeurde een aantal jaren op het douanestation Zandvoort. En daar, werd in de, daar, daar is wel redelijk gebruik van gemaakt. Maar op de een of andere manier is dat na een paar jaar is dat ook weer komen te vervallen. Maar van oorsprong zaten er in het gebouw zaten er dus goede liften. En die zitten er niet meer in, die zijn eruit? Ik heb geen idee, ik heb er nooit een excursie door het gebouw uh, kunnen nee, maken. Dat is dat jammer, dat dus zou doen. eigenlijk toch ook eens, hè? net zoals we uh, met oh. Open Monumentendag ja. uh, een rondleiding uh, door het raadhuis uh, hadden. Nou, eens kijken of iemand dat zou kunnen oppakken om eens... Uh, uh, uh, ja, daar, daar is uh, een rondleiding. Want er wonen ook mensen in het ja, station. Ja. mevrouw David? Ja, uh, Ans, tuurlijk, Ans als je luistert. Uh, dat, dat, uh, dat weten we. Maar waar waren die woningen dan oorspronkelijk voor de stationschef Ik of neem de aan hoofd. Dat het personeel wat werkte op het station dat ook bij het station woonde. Ja, want je had natuurlijk naast het station, had je ook dat hele grote draaipunt, want daar moest de, de trein keren, de, de trein keren. Ja. en daar stond ook de watervoorziening uh, installatie en ongetwijfeld ook voor kolen, dat is natuurlijk logisch. Dus het was een gigantisch complex, het was niet alleen het station, maar het was ook uh, ja alles ja, wat er... Het eindpunt met alle zaken die daarmee te maken hadden. En wat dat betreft, we hadden het net over het toerisme. Dat uh, eigenlijk langs de hele kust. Uh, in die jaren hotels en voorzieningen werden gebouwd. Maar we zijn nog steeds de enige badplaats met een directe treinverbinding. Hè. Ja, nou ja, dat Tot is. Dat bijna is, op het strand. Ja, ik denk dat dat het grote voordeel is uh, wat we hier uh, hebben. Ja. We hebben uitstekende verbindingen met het achterland. Dus je bent zou in Amsterdam. En uh, ja, de verbindingen hebben ze antwoord gemaakt wat het nieuw is. Ik las in, in uh, stukken van jou uh, dat uh, de eerste trein er drie kwartier over deed. Nou, de trein doet er nu uh, krap een half uur over. Dus je, kan je vanuit naar... Amsterdam. Ja, vanuit Amsterdam, vanuit Amsterdam. Ja. Dus dan zie je hoe, hoe snel zo'n trein eigenlijk al was in die tijd. Terwijl ik ook gelezen heb dat die op bepaalde punten, dat was waarschijnlijk ook uh, dan door landeigenaren uh, be, be, bepaald, uh, uh, maar 30 kilometer per uur mocht rijden. Nou, dat, was, zeg maar, de, de, dat heette toen de tijd de lokaal spoorwegen, die hadden minder veiligheidseisen. Maar dan mocht je ook met de trein niet harder dan 30 kilometer rijden. Oh, dus dat er lag was een snelheidsbeperking op de lijn Zandvoort-Haarlem, die gold dus niet voor het traject Haarlem-Amsterdam. Nou, dus in eerste instantie reden je de trein niet harder dan 30. En begin 1900 is zeg maar, de smal spoorweg of lokaal spoorweg... Dat, dat is komen te vervallen. En moest die lijn voldoen aan de eisen. die overal in Nederland. Hadden. Ondertussen draait al het afkondigingsmuziekje. Want ik kijk op de kroon. En het is uh, één minuut voor één. Volkert, uh, ja, we zijn nog lang niet uitgepraat. Maar het grootste. Uh, nou heb je kunnen vertellen over de diverse stations. de aanleg van de spoorlijn. Hè, het uh, plan van Bad Zandvoort. Ik dank je heel hartelijk voor je komst hier. Ik wens je heel veel succes met. Uh, je boek met uh, nou ja alles wat daar nu uh, in proces is doen, ja. gezegd en wat je nog moet doen en wie weet zien we elkaar. Uh, een volgende keer weer met een nieuw onderwerp, want je bruist van energie wat dat betreft. Ja, nou ik vind het leuk om te doen ook, dus uh, graag voor de, nou, tot de volgende keer. Heel fijn. Dankjewel voor je komst, luisteraars. Dit was ZFM oud zandvoort kor Bedankt voor de weer toepasselijke muziek. En uh, volgende week in de uitzending hebben we mevrouw De Vries holle stellen. Die heeft gewoond op Zandvoortselaan 168 in een van die huizen die nu die in de oorlog afgebroken zijn en vertelt over ja, hoe, hoe ze daar woonden en nou, nog veel meer. Dus luister volgende week alsjeblieft weer naar ZFM oud -Zandvoort.